In Breda heeft vanmiddag een grote brand gewoed in een bedrijfspand. De brand brak rond 12 uur uit, waarna het gebouw werd ontruimd. Niemand raakte gewond. Om kwart voor vijf gaf de brandweer het zijn brandmeester, maar het nablussen kan nog even duren. In het pand in Breda zijn verschillende bedrijven gevestigd. Translink Systems kreeg niet één, maar tien meldingen over het lek op de website van de OV-chipkaart, bevestigt het bedrijf tegenover de NOS. Eerder zei het bedrijf achter de OV-chipkaart dat maar één persoon het lek was opgevallen. Nu blijkt Translink Systems al in maart door een oplettende reiziger op de hoogte zijn gebracht. Zaterdag werd bekend dat de internetsite ovchipkaart.nl niet 100% veilig is. In Noord-Ierland zijn zo'n 80 boten die meededen aan een evenement tijdens een storm in de problemen gekomen. Een aantal boten is gekapseisd. Er is een grote reddingsactie op touw gezet. Volgens Britse media zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers hebben last van onderkoelingsverschijnselen. In totaal zijn ongeveer 100 mensen onder wie een aantal kinderen in het water terechtgekomen. De kustwacht heeft twee helikopters ingezet en 13 reddingsboten om alle mensen uit het water te halen. De reddingswerkers vermoeden dat er, voor zover bekend, niemand wordt vermist. De eerste etappe in de Eneco Tour is gewonnen door Andrea Guardini. De Italiaan won in Terneuze de Massa Sprint. De Eneco Tour duurt tot en met zondag en wordt in Nederland en België verreden. En dan het weer, zonnige periode, maar ook enkele buien. Mogelijk met onweer, er staat een stevige Zuidwestenwind en het is een graad of 20. Morgen en woensdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Eembrugge, 6 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Bad Oeverdorp, 2. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Oudekerk en de Amstel en Knoppetraasdorp, 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A13 richting Rotterdam voor Afritberk en Rode Reis, 2. De A20 richting Gouda van Moordrecht, 3 kilometer na een ongeluk. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... Tussen de Uithof en Soesterberg 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer.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 Yeah. Leef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM hem TV op kanaal 45. Van de.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 En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van met al het liefst uit Londen.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 Heeft gevonden. Dan stort ze mijn hart vol met al liefst uit Londen.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 De Tu m'a promis tu m'a promis tu m'a promis tu m'a promis tu es faut Zet hem op 106.9. je 106 yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Geet de zomer.